Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het openbaar vervoer in heel België staat de komende ochtend stil... bij de dood van een controleur. Bussen staan om tien uur twee minuten stil... en in treinen wordt passagiers gevraagd om twee minuten stilte in acht te nemen. De medewerker van het Brusselse vervoersbedrijf MIVB... werd zaterdagochtend bij een verkeersruzie in Brussel zo zwaar mishandeld... dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Om tien uur wordt ook een stille tocht gehouden naar de plek van het incident... In Brussel rijden de trams, bussen en metro's sinds zaterdagochtend helemaal niet meer. Het personeel wil pas weer gaan rijden als de minister van Binnenlandse Zaken garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren. Taxibedrijven krijgen tot vijf keer meer oproepen dan normaal. Bij het paasvuur in Espelo is een cameraman van RTV Oost gewond geraakt... Dat gebeurde toen een kabel brak waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind werd gehouden. De kabel raakte de cameraman in zijn rug. De vuurstapel in Espelo van 45 meter 98 hoog was een wereldrecord. Aan de berg, die aan de basis een omtrek had van 160 meter, was sinds november gewerkt. Het vuur trok veel bekijks. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. Een dronken man heeft in Rotterdam voor ophef gezorgd bij zijn aanhouding... De man gedroeg zich agressief, waarna agenten hem aanhielden... en hem in een politiebusje zetten. In dat busje pakte de dronkaard het reservewiel... waarmee hij een ruit kapot sloeg. De agenten konden voorkomen dat hij naar buiten klom. Maar een van de politiemensen raakte wel gewond door het glas. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan snijwonden. De dronken man is uiteindelijk in een politiecel gezet. Het weer, vannacht regent, het koelt af tot een graad of zes. Overdag grijs en regenachtig, de wind is matig tot krachtig... En het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, dat gaat weer een fijne paas worden bij ons in de familie. Mijn dochter die komt hier gisteren met een paasstukje aan zitten. Ja, het was goed bedoeld, maar zo afzichtelijk lelijk. Het was een mandje met hele rare paastakken, een paar monsterlijke kippen, een onogelijke haas. Nou ja, een soort creatieve ontploffing. Afin. Toen was ze de deur uit. Heb ik dat ding zo in de vuilnisbak gemieterd? Maar toen komt ze de volgende dag weer langs, gooit iets in die vuilnisbak en ziet dat mandje leggen. Nou, wat ik toen allemaal niet naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Geschreeuw, getier, geklaag. Nou, de Matthäus-passie was er niks bij. Ja, nou moet ik daar straks gezellig eieren gaan zoeken in de tuin. En het gaat misschien nog regen ook. Nee, die feestdagen die kunnen een hoop ellende berokkenen. aan de mens die zich per se moet bezighouden met naaste liefde. Nou ja, ik zie er als een berg tegenop, maar Jezus heeft ook geleden aan het kruis, dus wie ben ik om het te beklagen? Prettige paas, doei doei! welkom bij. Ja, ja, ja. Welkom lieve luisteraars. Ja. Nou, kijk op uh, groentevrouw.com voor nog meer wijze woorden van, ja. van, uh, van Anne Dodeman. Goed, uh, Moenjaart is weer te gast. He, krap een half jaar geleden waren ze hier ook al. Ja. En nou, de, de boomlange schoolmeester uh, Stef die bleef mij maar bestoken. Ja, maar He, op Facebook van wanneer, wanneer kunnen we weer? Wanneer kunnen we weer? Nou goed, op een gegeven moment ben ik gewoon inderdaad uh, gezwicht. Want het is gewoon een ijzersterke band. Dus uh, ik heb ze graag terug. En nou ja, of we vannacht nou weer van zulke sprankelende diepte interviews gaan houden als in oktober. Ik weet het niet. Want jullie hebben een hele lange setlijst. En ik wil eigenlijk alles wel horen. Maar goed. Uh, er is één, één gewetensvraag, want ik mis iemand. Ja. Die, die, die fijne klusser. Het oh. was een klusbedrijf, Arjan. Waarom is die weg? Want ik vond wel een hele goede zanger. Ja, dat is die ook. Ja, ja, hij ook. Wilde, hij wilde wat anders gaan doen met zijn muziek. En, en, en als je in een band speelt en, en je hebt uh, een passie, nou, dan moet het ook allemaal heel goed vallen. zeg maar. En uh, hij, hij had zoiets van: Nou, ah, ik, ik, ik wil er wat anders mee doen. En, uh, ja, dan, wat dan? dan ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nou, iets wat hij in ieder geval niet bij ons kon vinden. Ja. Nee. Jammer. Ja, ja, zeker. Ja, dat vond ik heel we jammer. jammer. Ja. Nou, goed. Maar je hebt ook een heerlijke stem, dus uh, oh, laat me horen. Ja. Root wat Root ga je 6 -6 doen? Het 6 -6. eerste nummer? Ja, we kwamen over de A1. En zeg maar, in Amerika heb je ook een soort A1. Dat heet dan Route 66. En dat gaan we doen. Oké. Okay. Ja. 1, 2, 3, 4. also quick. You should see Amarillo. Got Mexico. Kiss a few lips straight down on route, well, route 66 You can get your kicks way down on Route 66 You can get your kicks way down on Route 66 Aanstaat. Ja, nu staat hij aan. Uh, dit is Moonyard hè? Dit is de, de moenjart versie van uh, die grote hit van Chuck Berry. Nou, te gek, jongens. Ga uh, gaan zo lullen, maar eerst even vertellen wat er allemaal uh, in het programma komt. Uh, ik heb belachelijk veel bij elkaar gesprokkeld voor vannacht. Helemaal niet aan mijn mozaïek toegekomen. Nou, volgend uur heb ik een paar fraaie fragmenten van het hedendaags toneel. Waar ik bijzonder warm voor loop. Het toneel over het hier en nu. Over die crisis. Die gelukkig de verbeeldingskracht van echte kunstenaars niet aangetast heeft. Daar dus geen crisis. De warme winkel die speelt namelijk San Francisco. In een kraakpand natuurlijk. Nou, voor het hoorspel gaan we vijftig jaar terug in de tijd. Om precies te zijn, tweede pa paasdag. Uh, nou, 19, uh, wat is het dan? 1957, ja. En hoe zijn de eitjes bij de familie Doorsnee? Goed, uh, door met de uh, shortlist voor de Esther Award. Beste luisterboek 2012. Vorige week hadden we twee kinderboeken. En vannacht twee hoorcolleges. Ja, dat vergelijkt lekker makkelijk. De geschiedenis van het populisme in Nederland. Dat heb ik u alles een keer integraal laten horen hier. zo Maarten van Rossum. Een van zijn hoorcolleges. Nou, en die zijn hier bepaald favoriet, ja. Nou, u, u krijgt ook een snuif van een ander ontzettend boeiend hoorcollege van de Vlaamse filosoof professor Braakmans. Waarvan je toch mag hopen dat het wint... om dan vervolgens gratis uitgedeeld te worden. Want hij legt uit wat kritisch denken is en wat niet. Oké, okay, goed. Uh, verder zag ik de nou, 597e verfilming van die prachtige 19e-eeuwse roman... Wuthering Heights van Emily Bronte. En deze versie van uh, Andrea Arnold. Nou, die mag er ook gewoon wie zijn. Uh, jongerentheater waar ik helemaal plat voor ging deze week... Ik kwam uit Gent... Vijf jonge mannen in verregaande staat van ontkleding... die onderzoeken hoe je dat allemaal kan doen. Man zijn. Nou, echt, ik heb vooral ook genoten van de meisjes van 14 en 15 in de zaal. Want die hadden het er heel erg moeilijk mee. En dat, dat in Amsterdam, hoor. Dat voelde echt... Oh. Nou goed, uh, titel van de voorstelling... Chicks for money and nothing for free. Goed, in het broodspoor volgen we Herman Broods laatste filmavontuur. En Rex heeft ook weer een plaatje gevonden dat echt niemand wil missen. En Jan Emaus heeft een zeer prettige oude meuk met elkaar, uh, bij elkaar geplakt. Ik geloof een soort paastroostzol. En hij heeft ook weer een vers mysterie van Emily... En ik heb ook nog wat nieuwe meuk, die ik toch echt eens moet gaan draaien. Oh ja, uh, uh, nog even herinneren aan de voorstelling Quality Time... van Mug met de Gouden Tand. Is weer op tournee door het land. Ook een voorstelling met vier sterren. Moet je niet missen. Oh ja, of via die prachtige verfilming van dat mooie boek Iep... weet je wel, van Joke van Leeuwen. Verhaal over dat kleine meisje zonder armen, maar met vleugels. Vliegeltje. Of was het nou een vogeltje met beentjes? Nou ja, Iep, die was deze eerste paasdag op tv te zien... maar is ook aangekocht door China. En daar draait echt niet zoveel Nederlands. Goed, vond ik het toch bijzonder genoeg om even te melden. Naar het slot de website, Adelinevanlier.nl. Kan je podcasten, kan je teruglui dingen terugluisteren, kan je op abonneren. Ik kan ook reageren. Je kan ook mailen naar KRO.nl. En je kan mij bevrienden op Facebook. Dan gaat het nog sneller, want daar zetten ze allemaal leuke foto's op en zo. Dit en dit dat. Goed, waar zijn we? Oh ja, eerst maar weer nog een nummer. Wat wordt het? Wat ga je doen? We doen eentje van onszelf. Het is Just Another Day. Oké, okay, ben benieuwd. Oh, Slow me down Een microfoon. <laughs> ik vergeet helemaal dat ik een microfoon nodig heb. De uh, Elmenblader Band? Ja. Ja, toch? Lijkt het wel, oh ja. Lijkt het wel. Jessica, lijkt het al wel een klein beetje op? Of niet? Dan ben ik gek. Oh, wel, ja. oh, dat hopen jullie ook al oh, heel goed. Zeg, zal ik de heren eens een beetje meer officieel voorstellen? Want ik weet niet of iedereen 17 oktober geluisterd heeft. Uh, nou, dat is Hansie van Londen, alias Hans de Koppensneller, oftewel Hans Hoogstoeverbeld op de Base. Ja. Yeah. En dan hebben we uh, Stef Woenshand, of Meester. Stef zang zanger gitaar. Ike of uh, Gerton Eikelkamp op de drums. En uh, Elio Sliding uh, Martina, lekker naast mij op de pedalsteel. Blijft toch een mooi ding. En Henk Buiting op de toetsen van onze vleugel. Ja, dat hemmend orgel hoefde weer niet mee. Goed, uh, nieuwe manager, jongens, want die is niet meer mee. Nou ja, nou, we doen het allemaal zelf. Doe het allemaal zelf. Ja. En gaat het beter? Ja, maar als jij gaat. Ik moet jou. Uh... Ik ga een beetje bij jou zitten. Ja, doe jou zo. Ja, doen jullie het nu zelf? Ja, we doen het nu allemaal zelf. En uh... nou gaat het beter, dat weet ik niet. Uh, het was veel makkelijker als we een manager hadden. Maar de manager is uh, gelijk vertrokken met onze zanger. En uh, we zaten uh, op een gegeven moment zaten we echt in een leegte en dachten we, ja, wat gaan we nou doen? Uh, nou, dan moeten we het wel allemaal zelf doen. Zonder zelfvoorzienende band zijn we nu geworden. Dus uh, als mensen uh, ons willen boeken, dan kunnen ze mij of Stef uh, bellen of mailen. Uh, onze website, uh, die geeft alle gegevens. Uh, Moenjaard. Uh, nou ja. uh, uh, nee, dat zou ik maar niet doen. <lacht> Komt goed. Hey. Ja. Oké, okay. uh, maar heb je, heb je al genoeg optrainers? Jullie waren laatst in de Malo meedoen in Amsterdam. Ja, laatst. Was het leuk? Dat deze week, ja. ja? Dat was, dat was hartstikke leuk. Ja? Ja. Ja, dat is een leuke tent. Ja, een grappig tentje. Ja, dat ja, was ontzettend echt leuk. En uh, nou ja, als je daar binnenkomt, dan hangt er ook zo'n sfeer van uh, wie er allemaal gespeeld heeft. Hebben. En uh, nou ja, nu staan wij erbij. Dat is ja. leuk. Hey, maar, en, maar lokaal gaat het hartstikke goed, hè? Jullie zijn echt beroemd in Zutphen, toch, onderhand? Ja, dat dacht ik wel. In, de, in Zutphen wel. In en omstreken. Ja. En de Achterhoek. Ja. Maar we, ja, we moeten nu alleen nog gevraagd worden, bijvoorbeeld op, op de Zwarte Cross. Uh, bij, ja. Ja, maar daar ja, horen jullie toch wel, wel te staan? Ja, daar horen wij wel ja, te staan. Ik heb zelfs motorrijles genomen. Echt waar? Ja. <laughs> en ik heb motorlazen aangeschaft. Ja. Nou, wie, wie is de programmeur daar dan? Hendrik Jan. Nou, dan moet je de opnames van vanavond ja, gewoon ja, vannacht ja. laten horen. Ja, dat komt goed. Ja, en... Uh, dan heb ik straks uh, uh, namelijk een, uh, uh, laat ik een nummer horen van een bandje. Die komen uit een ongelooflijk klein gat ergens in, uh, in, in Amerika. Ergens in Alabama. En die, die, die, die worden ook gedraaid. Liggen nu toch ook uh, uh, op de draaitafel of althans in dat gleufje. Ja. Dus dat moet jullie toch ook kunnen lukken? The right time, the right place. You know? Je ja. moet een beetje mazzel hebben. Ja, ja. Dus, dat is ook zo. Ja, is Blijven spelen, veel spelen. Ja. Dat doen we ook. ja, want wat natuurlijk wel leuk zou zijn... is als jullie eindelijk eens een keer een cd zouden maken... Ja, dat dat ja. moet toch niet zo moeilijk zijn, Anno 2012? Er, er, er er in eigen beer en dat soort dingen. Maar om een echte platenmaatschappij uh, voor ons uh, uh, geïnteresseerd te krijgen, dan moet je toch wel uh, wat commerciëler zijn, denk ik. Hoor, Ik weet ook niet precies, uh, oh, ja. waar was het nou op dit moment in? Je hoort altijd uh, die programma's op televisie waar je uh, iets met een wedstrijd wat kunt winnen. Goed geluid, denk ja, ik, veranderen. Is hij wel te horen? Is Hans wel te horen? Oké. Okay, ja. Nou ja, we, we zouden een wedstrijd kunnen winnen met. Uh, de mooiste krullen van Nederland of zo, Hans. Ja, langs de langste neuzen van Nederland. Ja, dat zou ik dan weer winnen, ja. Ja. ja, Hans is echt, heeft echt prachtige blonde, blonde ja, krullen. Is, als er nu iemand, maar iemand luistert die denkt, ah, oh, die band, weet je wel, dan, dan, dan, dan gaat het wel lukken. Maar als je dat uit eigen zak moet gaan betalen, met, met het geluid en de kwaliteit die wij graag willen brengen... Ja, ja, ja, ja. dan gaat het gewoon niet lukken. Nee, nee, nee, precies. Of niet lukken, dat is een, ook weer een ander woord. Maar. Ja. Ja, we zijn eigenlijk een beetje, qua muzikale invloeden zijn we een kruising tussen de Elman Brothers... de band, hè, de begeleidingband ja. van, uh, van Bob Dylan en de hond op de hoek... En de hond op de hoek. Oké okay dan. Ik wil gewoon een derde want ja. ik ga ook even niet opkomen. Oh, oké. Okay. Nee. Maar uh, uh, ja, maar ik, ik, ik, het is natuurlijk toch wel leuk... want ik wil graag naar die uh, cd-presentatie uh, in Paradiso dan natuurlijk. Hè? Oh, te gek. uitgenodigd. Jullie... Ja, je presenteren. <laughs> ja, ja oké, okay, ik praat ja, het wel aan elkaar. Jou, hoor. Ja, is goed. Nou, laat nog eens horen waarom die platen moet komen. Okay. Nou, over de band gesproken, jongens, zullen we de Shepa in spelen? Ja, lekker. Ja. Go down yonder, peace in the valley. Oké, okay, welke pak ik nou? Deze. Goed, dat ik het nou eens even. Goed, uh, ik moet toch nog wel een paar dingetjes voor jullie weten. Uh, uh, uh, Stef en Hans, hoe zit dat uh, met de bankdirecteuren? Doen jullie dat nog wel eens? Oh, het was Arjen. Wacht even, uh, was het oh, Arjen en Hans? Jij deed. De, uh, Arjen en Hans. Nee, nee, nee. Stef deed er niet aan mee. Wacht even, jij moet wel even een microfoon hebben. anders wordt het we... Stef deed er dus wel aan mee. Ja? Maar Hans niet, ik dus niet. Oh, Jij deed er ook niet aan mee. Ik ben geen bankdirecteur. Jij was bankdirecteur? Ik was ambitie gehad, trouwens hoor. Nooit die ambitie gehad? Bankdirecteur. <laughs> bankdirecteur. Nou, je bent net in Dubai geweest en, je, en viel je eigenlijk best. Ja, dat dan weer wel, maar dat <laughs> uh, Hij werd dat bankdirecteur. Om andere redenen. Ja. Ik ben er niet rijker van geworden. Alleen geestelijk ja, rijker. Geestelijk rijker, ja, ja, nee. Oké. Okay. Maar? Ja, nou, dat was een collectief uh, bij ons uit Vorden van een aantal muzikanten. En uh, dat liep eigenlijk uh, ludiek uit de hand doordat wij. Uh, ...akoestisch muziek maakt en, uh, en we namen een heel uh, arsenaal aan attributen mee... ...waardoor het net leek of je bij ons in de woonkamer zat. Ja. En dat, uh, dat werd in de regio uh, Zichur, heel gevraagd. Ja. Ja. Maar dat is momenteel niet, niet actief, misschien wel weer. Maar dat komt dat het een collectief is van, van een aantal muzikanten... die uh, ook wel eens weer andere dingen doen. dus dat, dat, ja, ja. Ik denk dat dat wel weer gaat bloeien ergens. Dat en, en, en die band Op Drift, was dat, is dat oh, ja. wel met jou, Hans? Dan? Oh, ja, ja, dat was wel met, <laughs> was wel met jou. Ja, en met mij. Ja, ja. En met jou, ja, zie je. Ja, ik werd een keer gevraagd uh, door mijn zoon. Die zei, van, ik moet moet even naar die boerderij? Want die heeft een leuke dochter die bij mij in de klas. <laughs> ja? en Robin heette ze. Ja. En, uh, ja, en die vader die speelde in de band en die heeft een bassist nodig. Uh, dus ik ging er naartoe... Uh, Eigenlijk een beetje voor de lol even kijken wat ze daar op die boerderij maar aan het doen waren. En ik kom een hele leuke, geïnspireerde uh, dialectband tegen. Nou, ik had eerder ook wel eens in uh, dialectbands gespeeld. Maar dat was echt een, uh, een zeer uh, integere, originele uh, dialectband. Hè. Degene die dat had, hadden opgericht We waren echte boeren. Die hadden ook echt een boerenbedrijf en alles. Hè. Ja, dat was, was jouw oom, hè? Tussendoor uh, gingen ze duizenden kilo's... Uh, stond van de, kippen naar de kruien. En, uh, en dan kwamen ze weer oefenen. En, uh, we oefenden echt in een varkensstal. En het was echt... Uh, Te alle liedjes gingen ook eigenlijk alleen maar... Over het boerenleven? Ja, maar die, die liedjes, die teksten, die kwamen niet verder... Dan het, uh, dan het bordje Zutphen, zeg maar. Dat was dan in Warken. Helemaal in Zutphen. Gewoon eigenlijk, het ging alleen maar over de, de buurtschap. Uh, ja. Maar jullie hebben ook een lied een jonge... gemaakt. Ja. Oh, sorry hoor. Nee, nee, ga door. ja Er zat een jonge gitarist bij. En die zei, meneer meneer, speelt u ook uh, nummertjes van de Who en zo? Nou, toen liet ik wat horen. En toen zei hij, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Oh. <laughs> nou, en uh, uiteindelijk uh, werd dat een hele goede gitarist binnen onze band. Een heel origineel figuur. Een hele goede vriend van mij ook nog. Ja, hebben nou, dan... ze over Stef de hele tijd? Ja, dat gaat over Stef. Ja. <laughs> Dankjewel, Hans. <laughs> maar nou. ik wil, jullie hebben ook een lied gemaakt zoals Boer zoekt vrouw. Ja. Kan je dat ja. nog even, hoe ging dat? Oh, dan moet je even naar Stef gaan. Dat Stef, weet je, wel dat zong ik niet, even kijken. We werden ook nog uitgenodigd voor het programma, hè, maar op het laatste moment ging dat niet door of zo. Dat, uh... dat kan ik niet eens nee. meer terughalen. Ah, kom op. Ja, dan moet je, dan moet je even tijd geven. Dan ik of, kijken of iets of ik anders, op anders van Op Drift, wat nog uh, bovenin... Stef, die kan even wat spelen. Ja, ik had één liedje, dat, uh, Het ging over uh, hoe het bij ons thuis altijd ging. Ja? Even kijken, hoor. of ik dat nog weet... Het ligt in de bennen, niet te groot in mooie stukken. Zo ging dat. Ja, mooi, leuk. Dat ging echt over het uh, huis van mijn vader en uh, moeder. Het huis van mijn vader en moeder. Ja. En uh, het mooie was dat we, we traden jaarlijks op. Uh, Feestal op een feest al al gezien, bij, ja. bij mijn tante. Ja. Dat, schuur, dat was Tante Gerry. En, uh, en dat is Harry bij Tante Gerry. En op een gegeven moment kwam, kwam daar een heel buurtschap, kwam daar altijd met ons mee feesten. Uh, festival. Oh, die van... hielf ook mee met die hele zaal inkleden. Ja. En die zaal was eigenlijk te kapschuren. Dat werd, uh, dus werd helemaal ingericht dat in Bonanza-stijl en dan weer in hippie-stijl. Ja. Elke keer over een ander thema. Een festival ze... van duizend man. Als je hier als, uh, als, we, als wij nou, westerling... Bij ons uh, in, in, in het buurtschap een keer echt een authentiek feest wil meemaken... dan moet je eind augustus naar Harry Bitante Tante Gerrie. Ja. Tante Gerrie. Ja. Is je ja, echt jouw tante? Het is echt, ja, het is eigenlijk de tante van mijn vader. Ze zit nu in het bejaardentehuis, ze woont niet meer op de boerderij. Maar, uh, ja, okay. dat, dat is... maar ben jij dan een boerenzoon? Uh, mijn vader was een boerenzoon. Mijn ja. vader was een boerenzoon. Want je oom ome Wim, die, die, ja. uh, die zat in Opdrift ja. en die had een boerderij. En... Nou ja, en, ja. En, en, en, en zo kwam ik Hans tegen. En uh, to, toen Opdrift uh, muzikaal een beetje zo'n piek had bereikt, zeg maar... hadden Hans en ik zoiets van... nou, we gaan, uh, we gaan door, maar we gaan wat anders doen. En, en dat, dat is hard geworden, ja. Ja. Ja. Ja. ja. de rest is history. de rest, rest is history, history. ja. ja. Oké, okay, nou. Maar het is, het is wel uh, typerend... Uh, kijk, voor bij ons in de, in de streek... Dat, dat je dan ja, dat soort muziek maakt. Dat uh, o, het spreekt een hoop toch? mensen aan. Ja, te gek. En, en, en wat helaas... Of, ja, gelukkig of ja, je helaas... Je komt al uh, alleen... Je ja. komt ook niet verder als streekt Nee, ja. dat is het gewoon ja. dat, uh, ah, Het verzandt zei... vaak in. Het een... ja. dat, dat, dat is een beetje verwacht dat je dat speelt. Ja. Maar kijk, het is maar een taal. Dus, wil niet zeggen, dus we zingen dialect, dus wij conformeren ons aan normaal of dat soort dingen. Nee. Dat is vaak de jur die eroverheen hangt. Trouwens, normaal prima bent, gaat niet om. Het maar... ja. was moeilijk om, om, om, om dialectmuziek te maken. En dan een stap verder te komen. Ja, of, of die context van normaal los te laten. Want ja. de mensen associëren dat. Ja, de Achterhoek, weg. dat is gewoon normaal. Iedereen associeert je met normaal. dus Dat was ook bij Malum Melo van de week. De... Malum ja. ja. Melo, ja. Melo, Melo. Melo. Ja, het was wel heel mellow daar. Ja. Maar uiteindelijk, ja. uh, Hans en ik uh, vonden een soort chemie samen. Persoonlijk, maar ook muzikaal. En uh, Moejaard is een uh, logisch gevolg geweest... van. Van, van het feit dat we elkaar daar ontmoet hebben. Want ja. we hebben allemaal kruisbestuivingen binnen Moenjaard... waardoor we oh, elkaar nee, ik heb, kennen. Ik heb vroeger met uh, Gertron in de band gezeten, bijvoorbeeld, de drummer. Ja, dat was een band uh, met Bram Laan. Die heette Think Free. een hippie band. Echt, uh, We hebben ook een heel groot hippiefeest gedaan met Albert Mol als zanger. En dat, uh, Albert waar... Mol? Ja, ja. ja. De, de, de, de in, de, in de buurt. Dus, ja ja, ja, ja. Uh, we, uh, groots, uh, dingen gedaan. Oh, wat leuk. <laughs> ja. Ja. En Ik heb met Elio in de band gezeten, Jo Young en Hot Dogs. Dat was ook een Nederlandstalige theaterrockband. En die was, ja, daar hebben we wel een LP en wat singles mee uitgebracht bij Telstar, bij Johnny Hoes. Ja, ja echt man. waar? Zaten we samen met. Uh... Henk Wijngaard. Oh ja. Henk Wijngaard? Nee, <laughs> wat daar? Nou hey, ik bedoel, Henk Henk dat uh, daar zijn weer de broers van Henk geweest. Oh, de broers van Henk, ja. ja die zaten bij, bij mij in de band. Dat, om het verhaal te compleet. Ja. Henk Buiting. Ja, Henk. Onze ja? pianist. Zijn broers, die zaten dus bij mij in Bij jou in de band. De band. Oh, ja. de jo Jung Hot Dogs. Echt een Zutvers band. En, en wat voor muziek maakten jullie? Nou, we maakten een, een soort rock'n'roll uit die tijd. Een beetje Herman Brood-achtig. En stuur me eens wat. Ga ik draaien. Vind ik leuk. Van Jo Jung en Dogs? Ja, precies. Ja, maar, oh, nee, we hebben hem en... op YouTube staan. Oh, oh, Oké, okay, ja. okay. Nou goed, dan ga ik eens zoeken. Het is dialect. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik ik dit, dat ik... dit is net als haags hoor, dat versta je ja, wel. Daar kan ik wel, uh, ja, kan ja, ik wel uitkomen. Oké okay, ja. Donna, laat nog eens wat horen. Hey? Oké. Okay. <laughs> uh, nou, jongens, uh, zullen we het Tulsa Time doen? meen je dit? Mm. <laughs> <laughs> dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, ik, heb, ik ook niet. Nou, dit vind ik helemaal ja, ja, ja, fantastisch. Nog even even volgens de drum drie de driet er in je Ik vind het wel humor. <laughs> <laughs> oh, als ik eigenlijk zo'n zoetje heb. Ja, we voelen ons wel nee. heel erg thuis, we dat merk je wel. We hebben laatst, ja, laatst, laatst, laatst zo'n nieuwe video. film op de televisie. Eh, met van die vrouwen die gaan trouwen of zo. Eh. Vrouwen die, van, die gaan trouwen? Die hebben gegeten. Uh, die, die is ook allemaal naar de wc. Oh, die ja, bridesmaids. Ja, die was helemaal geestig. Ik heb ook een bridesmaid. Bridesmaid, we hebben hier een bridesmaid. Oh. Ik voel me zo wel een keer terugkomen. Volgens mij is het ook een uh, groot boodschap. Oké. Okay. Nou, we gaan gewoon zo weer verder, beste luisteren. Ja. Oh, en doe maar... Uh... Ja, doe eens iets. Oh, daar komt hij oh, al, daar komt hij alweer. Kijk eens, Sorry ja, jongen. Echt, echt op. Nou, dit is uniek, hoor. Ik ga hem heel goed weer opvatten. Gaan we lekker uh, ga je nou halverwege het nummer weer verder? we zijn het gewoon waar je wil. Oké. Oké. Okay. Over, over, over, over Tulsa, dat doen ze uh, alles heel relaxed. Dus ja, dat, dat dan dat kun zei, je best oh, even oh, naar de ja. zeggen, ja. Maar zullen ja. we nu even vragen, moeten iemand anders nog naar het toilet? Kan Die kan nu dan hoor, even je. gaan. Ah, Elio, jij zit uh, ontspannen hier. Ja? Ja. Aan jouw uh, sl slidegitaar. Uh, Elio is, uh, we weten wel lang, uh, uh, gitaarbouwer. Dat doe je al. Ja. Wat is het, 25 jaar? Ja, vanaf 1985. Dus uh, ruikenmarsmatig, maar, maar in de jaren 60 al begonnen als hobby. Hè? Ja. Oké. Okay. Nou goed, uh, en, je je... gemaakt. Ja, weet ik. Jouw basgitaar gemaakt. En uh, je maakt ze echt op, op maat, hè? Ja, op maat. De, wat dat betreft krijg je dus eigenlijk met iedere muzikant die bij jou is besteld, toch een soort uh, ja, een muzikale band. Um, ja, in ieder geval een goede persoonlijke relatie. Ja. Ja, ja. Als je iemand heel vervelend vindt, maak je hem dan niet? Wat zit Stef zit te lachen? <lacht> Nou, dat, weet ik, dat weet ik niet. Maar, maar, nee, voor, voor, voor hem niet. Ik heb wel, wel persoonlijke wandwerden, maar, ja, maar... Maar, je, maar je dat komt, komt nog wel. Ja. Maar je bouwt, je bouwt voornamelijk basgitaren, toch? Ja, voornamelijk basgitaar, ja. Dan nou moet je eerst bas gaan spelen, Stef, en Dat doet uh, Hans al ja, erg goed. Dus dat houdt uh, niet over. Uh, wat ik las, vond ik wel leuk, uh, dat jij eigenlijk een soort, uh, soort olivander hè? Weet je wie dat was? Olivander was de, uh, uh, de toverstokkenverkoper in De Weg is Weg bij Harry Potter. Ah. En die wist alles. je had allerlei soorten hout. He, want dan wist je, he, er zat een haar in van een eenhoorn of weet ik veel wat. Nee, maar ik bedoel, ja, ja, jij bent ook een uh, ontzettende houtkenner. Want het, elke stukje hout he, geeft een andere klank, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat uh, ieder... Tukje stukje uniek. Maar eiken houden ze bijvoorbeeld niet geschikt, want dat werkt te veel. Dat scheurt. Je kent dat wel bij de open haard, die balken en zo. Ja, ja. Ja. Die willen we niet gebruiken. Dus wat gebruik je dan voornamelijk? Nou, er en uh, kersen kun je gebruiken, noten enzovoort en zo verder. Eigenlijk alle houtsoorten die niet te veel uh, krimpen en uitzetten... Ja. met de verandering van de luchtvochtigheid. Maar kan je horen of een, of een, uh, een, een basgitaar van uh, kersen- of notenhout gemaakt is? Ja, dat kun je, kun je wel horen. En tenminste, uitgaande van het hout, als je erop klopt... hoor je wel of het uh, geluid zich snel voortplant in het hout... of het hout veel holtes heeft, dan klinkt het veel meer akoestisch. Waanzinnig, toch? Er zit echt een soort olivander dit. Ja. Dus... Ja. Meer een Geppetto. Een, Ge een Geppetto, oh ja, oh, ja. inderdaad, die uh, Pinocchio. Uh... Ja, precies. Wat, Pinocchio. Zei, wat zei die? Pinocchio, ja, ja. een soort ja. Pinocchio. Ja, Pinocchio. Ja, Joseph. ja, de bouwer van Pinocchio. Je bent uh, in Londen geweest, las ik, naar de London Bass guitar, guitar Show. Wat, wat houdt dat in? Ja, dat is door een Engels uh, basblad georganiseerd. Uh, ja. Een kleine beurs van twee dagen. En, en heeft dat standing, die, die beurs, dat jij daar helemaal naartoe gaat? Nou, ja, wij, wij, ik ga daar met een, een vriend heen die basversterkers maakt. En ze combineert goed samen. Dus ja. uh, wij proberen gewoon een beetje te kijken hoe dat in Engeland uh, gaat lopen. Oké, okay, dus je bent gewoon je markt aan het uitbreiden? Ja. ja, ja. En dan ging het goed? Ja, dat uh, ging redelijk goed. En ik heb daar ook waarschijnlijk al een dealer. Dus die dan. Okay. Nu moet ik ze alleen nog even maken. Oh ja, nou goed. Maar ho hoe lang doe je gemiddeld over een basgitaar? Nou, dat, dat, daar zit een uur of vijftig werk in. Okay. Maar dat gaat over een langere tijd. Precies, dus ja, want je moet losse dingen liggen zo, die pop-op ja. zo allemaal afmaakt. En daar loopt de tijd. Okay. Hé, hey, Italiaanse voorouders. Hou je van Italiaanse muziek eigenlijk, jij? Eh, jawel, jawel, ook wel. Ja, nou ja, Ik ben zelf ook nog Italiaan. Ik ben eigenlijk een maar... ja, ja. Nou, goed. Ja, wat is jouw lievelings uh, Italiaanse muziek? Nou, ik vind Ricardo Cocciante bijvoorbeeld. Uh, mm. Hele mooie dingen doen. Oké, okay. dan ga ik eens opzoeken. Maar uh, nu, wat ga je nu spelen? Wat gaan jullie nu spelen? Eentje van onszelf. Uh, ja. Het uh, vers van de pers heet Down There. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Moonyard. Yeah. Ik heb even opgezocht, uh, Ricardo Cosciante. Co Co Co Co Co Co maar dat is heel veel Nederlandse artiesten hebben allemaal nummers van hem gekofferd. Ja, ja, die Borsato is er beroep mee geworden. Ja. Door die vertalingen. Ja, nee, zelfs André Hazes en weet ik veel wat. Die hebben allemaal nummertjes van hem. Oké, oké, oké. Goed, Hans. Die microfoon die doet het niet zo goed of wel? Jуйna. Hans, hoe uh, is het met schilderen? Met schilder gaat heel goed eigenlijk. Ik heb hier een heleboel inspiratie op gedaan. Omdat ik voor 14 dagen geleden een paar weken in Dubai ben geweest. En wat moet Hans dan in Dubai? Hans is uitgenodigd door wat mensen die daar een vrijwillige organisatie hebben. Om jongeren en ook wat ouderen met een beperking daar op te vangen. Ja. Dubai is een land zonder eigenlijk een sociaal stelsel. En niemand betaalt de belasting, dus als je wat hebt, dan wordt dat een beetje weggestopt en alles uh, moet een beetje gladgestreken worden. Mensen met een beperking zijn daarvan, uh, ja, die, uh, ja, die worden eigenlijk uh, voor de familie eigenlijk binnengehouden. En, uh, het begint nu een beetje een soort, uh, ja, het wordt Arabische lente, dat is ook wel weer populistisch, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Het begint nu wel een beetje los te komen daarmee, met dat soort gedachten. En uh, ik zie dan wel kleine vormen van uh, sociale uh, betrokkenheid. Nou, die betrokkenheid uh, die is er in ieder geval wel bij vele Nederlanders die daar in Dubai zitten. Want die hebben allemaal geld ingezameld. En uh, dat uh, project wordt gewoon gesponsord door allemaal uh, voornamelijk Nederlandse bedrijven. Ook wel Amerikaanse bedrijven. Maar de meeste mensen die daarmee bezig zijn zijn, uh, zijn Nederlanders als ja. de familie uh, de maker uh, toch wel een heel groot aandeel bij heeft. Ja. Nou, jij bent beeldend ja. kunstenaar, maar jij bent ook, uh, uh, zeg, hoe zeg je dat, visueel therapeut? Is nee, nee, nee? beeldend therapeut. Beeldend therapeut, visueel dat is een beetje raar. Nee, ja. dus jij werkt uh, uh, met, uh, met allerlei mensen. Nou, ik werk normaal wel, ik, uh, werk ik op de Rantree, dat is in uh, Eefden. En dan ben ik uh, beeldentherapeut. En, moet je moet even zeggen wat een rentree, rentree is. Een rentree is een internaat waar jongeren die uit huis zijn geplaatst. Hè, kunnen meisjes en jongens zijn tussen de 12 en de 18 jaar. En, die door een maatregel of door een volgten uh, in een internaat zijn geplaatst. Ja, gewoon lastige, lastige types voor zichzelf en voor de omgeving. Ja, dat wel. Maar kijk... Uh, van de 100% dat mensen goed kunnen zijn, zijn zij misschien 10% lastig. Ja. voor de rest kunnen ze ook hele leuke kinderen zijn. En hele leuke mensen. Tuurlijk. En ik heb, daar, ik heb daar altijd heel veel plezier aan hun. En ik werk er ook heel graag mee. Ja, want hij, je laat ze dingen verbeelden. Ja, datgene waar geen woorden voor zijn, kunnen ze uitbeelden. In de beeldende vlaktes dus eigenlijk... Ja, soms dan zijn dingen... Die kun je niet uitspreken wat je overkomen is. Of je dat nou bewust uh, hebt meegekregen of uh, wel bewust. Er zijn een heleboel erge dingen die kinderen meegemaakt kunnen hebben. Waardoor ze zijn zoals ze zijn geworden. Dat ze in die situatie terecht zijn gekomen. Een kind hoort er gewoon niet net, die hoort bij de ouders thuis en niet in het internaat. Hè? Maar ja, soms is er maar één oplossing en dat is een internaat. Een hele slechte plek, maar ook wel weer een hele goede plek. En uh, we doen er echt alles aan om daar toch nog een redelijke plek voor te maken. Ja. Voor de time being dan. Okay. Ik ben een klein radertje in het geheel. Ja. En, en in feite heb je dat werk ook in, in Dubai gedaan bij die mensen? Ja, het is niet echt uh, therapievorm geweest. meer een, een uh, workshop-achtig gebeuren. Ik heb een project daar gedaan met 100 werken in 14 dagen. Ik heb ze allemaal een uh, werk laten maken van 20 bij 20. Met als opdracht uh, schilder je idolen. En ik ja. heb ze meegeholpen. Ik heb laten zien hoe ik het deed. Ja, ik heb ja. ook een expositie daar gehad in hetzelfde uh, gebouw. Ja, want je of, hebt een hele mooie ja. serie, die is te zien op jouw website. Ja, van, de serie uh, die ik heb, uh, die vond ik uh, Keeping the Dead Alive. En die groeit alleen maar. Naarmate de mensen zijn overlijden overlijden vaak bewondering voor hebben. Zo wordt het een soort uh, ja, erfenis van mezelf eigenlijk ja. ook wel. Tot nu toe heb ik er 240 geschilderd. Ja. Die is de, de laatste? Heb die allemaal bij elkaar. Uh, het uh, James is de laatste die ik heb oh, geschreven. ja, ja, ja. Ah, ja. Oh, die nou, verdient wel het veel. Ik heb veel plezier he. mee om die te ja, schrijven. Ja, ja, ja, ja. Nou, wat goed, hè. Mooi verhaal. Hé, hey, en, en was het resultaat de moeite waard? Het is altijd de moeite waard, denk ik. Nou, het was uh, zeker de moeite waard. Uh, ik denk dat die hele stichting, uh, die is een beetje in die tijd uh, opgebloed. Uh, de mensen die daar zijn. Echt hele leuke karakters, vond ik het allemaal. En uh, ook de vrijwilligers die daar werken. Die kregen echt een soort... Uh, ja, adrenaline stoot. <laughs> dus, uh, het was heel inspirerend, gewoon het bezoek. Ja. ja, het was voor mij inspirerend, maar voor hun ook allemaal. Voor iedereen. En, uh, op een gegeven moment uh, kwam er zo'n Arabier naar binnen... en die zei, ja, hallo, uh, ik ben uh, de prins uh, van Dubai. En er was meteen ook uh, minister van Cultuur en zo. En uh, ja, Die was ook wel echt geïnteresseerd in dat project. En ik denk dat het daardoor ook wel een staartje kreeg. Want een paar dagen later kwam zijn vader, de koning van Dubai... Uh, Koning Mohammed, die kwam ook op bezoek. En ik moet erop opgehaald van Stefan, We willen weer wat spelen. Oh, <laughs> <laughs> nog acht minuten? Oké, okay, nou goed. Ja, nee, want je praat zo lekker. Ja, nee, ik, zit er, ik hang ik aan zijn lippen. Ik wil niet onderbreken, weet ik. Als we nog één liedje kunnen spelen. Ja, nee, tuurlijk. Je je misschien minuut wel minuut. twee. Kom op. Ja, oké. Okay. We jongens. Ja, ja. Welk, wat? Een liedje van onszelf, het december. Ja, leuk. That sound melody won't leave my head. The only remedy, stay here in bed. I remember the day when you walked in the room. The pillow on the curtains, the dust that I piled. I know it for certain. Someday I might surrender. My loving My eyes, pain of this feeling so hard to deny in December winter time played out of June, Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik vind het een prachtig nummer. Mensen, deze, deze groep verdient toch een, een cd? Ja. Ja, nee, echt. Uh, ja. Schrijf, uh, uh, ja, je moet er wel met eigen nummers, hè. Maar je hebt nu al, ik heb nu al drie eigen nummers gehoord. Het zijn allemaal, die kunnen echt zo op die cd geslingerd worden. Ja, dat gaat zeker gebeuren. hè? Huh? Ja. Nou goed. Uh, trouwens, Tom Petty uh, komt naar Nederland, hè. 24 juni. Gaan jullie... Ja, ah, ik zie hier al twee handen omhoog gaan. Gaan jullie ook, Hans? Ja, ik Gaat liever, ja, Dr. John heeft weer een nieuwe plaat uit, hè? Ook. De Black Keys geproduceerd. Ja, de ja. Black Keys. Uh, ja, ja, ik, ik ga straks een nummer draaien. Big shot ja, weet van hem. Wat leuk is, is. Klein... Ja, wacht even. Zijn microfoon staat niet open. Uh, ik hoor hem anders niet. Zijn ja? Ja? kleindochter die kwam op het idee om te zeggen van je moet eens dus wat doen met de Black Keys. Want dat vind ik zo'n je band. Echt waar? Is het zo gegaan? Gaan? Ja, ja. Heel gek. Ah, toch? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, Tom Petty, uh, Dr. John. Maar uh, weet je wat? Zullen we eruit gaan met een laatste nummer? En uh, jullie komen gewoon terug wanneer die cd af is. En, en anders sowieso maar weer een is keer. Goed. Ja, oké. Okay. Ja. sluiten we af met uh, eentje van uh, de band. Eentje wat ons betreft de band. De, ja. de met hoofdletter de. Nee, mm. de Oké. Okay. He's there Got me a place to go Where I can lay my Tired head Hey mister can you tell me Where I can find A bed He grinned shook my Hand and no was All he said Take a load of Bandy Take a load for free Take a load Put the load right Put low right on. to follow me and he caught me in the fog. He said, I will fix your rag if you take Jack my old dog. Hello right alone. Right